12 uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. Een groot deel van Nederland heeft last van stankoverlast... door een ongeval in Alblasserdam met een giftige stof. Doordat een tankwagen te heet werd, komt een rubber- of gasachtige geur vrij... die tot in Drenthe is te ruiken. Volgens Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid... is er nauwelijks een risico voor de gezondheid... maar kan de stank wel leiden tot misselijkheid. Er is daarom een NL-alert uitgegaan om mensen die last hebben... te waarschuwen, ramen en deuren gesloten te houden...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 In de loop van de middag en avond neemt de wind geleidelijk in kracht af. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam, bij Purmerend Noord 5 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in zeeënver. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde de lach. Afwassen, is roet en poesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljaktjes in der haar, haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Ze gaan naar het en paard die echt een Man. En alle man zij slijmer is. En dan moet zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst het tilt met brede sfeer, haar vaaier op, van Maar potsel roept ze geel. de zee zit in mijn ogen, we gaan zand.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 Welkom deze middag met het programma ZFM Oudstandvoort. En ik kijk eventjes schuin door alle toestanden heen. Nou, daar staat Jan Kol. Hoi. Hoi. Ja, en aan de, andere, aan de andere kant zit ook iemand. Ja, daar ja. zit nog iemand. Want lieve luisteraars, <lacht> we gaan praten vandaag over een, een zeer beroemde familie. En een beroemde slijterij, wijnhandel, bierhandel. De firma Brokmeijer. Ik heb begrepen, 117 jaar geleden is die zaak begonnen.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 de firma Brokmeijer geworden. Maar dat was uh, een aantal jaren later. Ik heb, ik heb gelezen bierbrouwerij, slijterij, wijnhandel, alles. Nou, we hadden geen bierbrouwerij. Dat waren we dus niet. Uh, het bier betrokken we van de Amstelbrouwerij. Uh, Daar hadden we dus een uh, officieel agentschap van. Het staat ook uh, op een mooie plaquette op een plaatje van de jaren 21, 22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 Het met, met, met die ik met Die ik Was dit Jan voor lekkere muziek?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 En daar werd dan alles gedistribueerd. want uh, even hadden... dat luik. Ja, dat zal ik je vertellen. Dat luik, <laughs> dat kon dus open. Maar dat was alleen maar voor de vatenbier. En dan was er een glijbaan.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 De een drinkt limonade, de andere drink weer wijn. Maar al die zoete spullen zijn zeker niet voor mij. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik iedere keer. Ik haal me bij een drankje, een glaasje recht op meneer. neer. Maar het liefste voor ik duid van zo'n Nederlandse neut. Een piketanissie gaat er altijd in. Een piketanisie maakt je blijven zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse pernoot. Dat witte Krijg je van me cadeau, en ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, doe het in je Een piketanesi, een piketanesi, een piketanesi, dat gaat er altijd in. Een piketanesi gaat er altijd in, een piketanesi, mag je blijven zien. Ik heb geen trik in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Duitse akkerwapenviel. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, Openly je zin. Een pikke zien, een pikke Een pikke thansie, dat gaat er altijd in. Het was Jan Kol. De dit, muziek. Dit is uh, Johnny Jordaan met ja? een pikken Is hij? Of ja. het een oude Willem of een jonge Willem, dat <laughs> weet ik niet. <laughs> Goed, ja. lieve luisteraars. Ik zit hier uh, te praten met Ankie Brokmeijer... over de geschiedenis van de firma Brokmeijersleiderij Wijnhal hier in Zonsvoort. Later ook met vestigingen in Heemstede en Arnhem. Uh,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 maar goed, dan kwam ze bij ons logeren op de Willemineweg. En dan ging ze al haar oude kennissen in Zandvoort af. Ja, daar hart heeft altijd bij Zandvoort gelegen. Maar in ieder geval, oom Barend was getrouwd met tante Jo. Dat was de oudste dochter dus van mijn opa en oma... van Ernst en Helena van Egmond. Ernst en Helena van Egmond. En die zijn dus het filiaal in Arnhem begonnen. Okay, maar en in top... 1928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 Team Rummen New Year's Eve, drinking rum and coca-cola, go, go down poipu-mana, both mother and daughter, working for the Yankee Dada, oh, you vex me, you vex me, in old Trinidad I also fear the situation,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 Over de hele geschiedenis van de firma Brokmeijer en haar familie. Heeft u vragen, opmerkingen? Bel dan 5730393. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Ankje, we hebben al een heleboel dingen behandeld. Maar er is nog een heleboel wat openstaat. Suiker, oompje, jouw opa. Ja, nou wat ik ook leuk vind om te vermelden. is dat wij telefoonnummer 2 hadden. Dus uh, we hadden een. Ja, maar dus ik weet, één wie van de... een Wie had 1?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 En je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hiep en de biep hoera. Hiep, hiep, hiep, hoera! Ik wil beginnen van Ernst Tegelazen. Nou Jan, dit was het cocktailtrio. Ja, met een badje vier. Ja, heerlijk hè. Ja. Heerlijk. En uh, al die oorkondes die voorbij kwamen. Ja, en precies. We zitten midden in het verhaal. Ja.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 Piece, neidig, Want potverdorie, iedereen verdiende daar een leuk centje aan. Behalve mijn broer en ik. Maar ja, U goed. moesten dat schoonmaken. Uh, ja, we moesten dat allemaal schoonmaken, die flessen. Want die zaten allemaal onder het zand. En we hadden ook uh, eigen.